President Morsi van Egypte heeft het omstreden decreet ingetrokken... waarmee hij zichzelf meer macht had gegeven. Met het decreet stond Morsi boven de rechterlijke macht. Wel gaat het referendum over de ontwerpgrondwet op 15 december gewoon door. Morsi trok het decreet in na een ontmoeting met de oppositie. Overigens hadden de belangrijkste oppositieleiders het overleg geboycott. De vraag is of de tegenstanders van Morsi genoegen nemen met deze stap van de president. Ze eisen ook dat het referendum wordt uitgesteld. In de ontwerpgrondwet zitten te veel islamitische invloeden, zegt de oppositie. Noord-Korea stelt mogelijk de lancering uit van een lange afstandsraket... die voor deze week gepland stond. Dat melden de staatsmedia in het land. Waarom de lancering wordt uitgesteld is niet duidelijk. Er kunnen technische problemen zijn... maar het besluit kan ook zijn genomen naar diplomatieke druk. De internationale gemeenschap heeft zijn zorgen uitgesproken... over het Noord-Koreaanse plan om de raket af te vuren. Een lancering wordt beschouwd als een overtreding van VN-regels... die gelden voor Noord-Koreaanse nucleaire activiteiten. Noord-Korea heeft in de afgelopen jaren meerdere lange afstandsraketten gemaakt en twee keer een atoombom getest. Het weer bewolkt en regenachtig, vanmiddag geregeld buien bij een stevige westenwind. Het wordt 7 graden aan de kust en 3 in het binnenland. In de avond wordt de wind aan zee mogelijk stormachtig. Dit was het NOS-journaal. Goedemorgen, welkom bij Lekker Weg in eigen land.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 Meer informatie op www.tropemuseum.nl Kom nog één keer de militaire geschiedenis beleven in het Legermuseum. Het Legermuseum neemt 5 januari afscheid van Delft, met elk weekend rondleidingen langs hoogtepunten van de collectie, extra activiteiten voor kinderen en gratis toegang voor iedereen. Kijk ook op legermuseum.nl U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl dit was Lekker weg in eigen land. Light My Fire. Radio 5 brengt licht in de donkere dagen voor Kerst. Vanaf morgen, een week lang licht, hoop en inspiratie. Op Door de Weekse Avonden en in het weekend: Light My Fire. Op Radio 5.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Palm. Ja, goedemorgen, welkom bij OVT. Vandaag vanuit het Allard Pierson Museum in Amsterdam. We zijn hier vanwege een grote trooie tentoonstelling die hier tot 5 mei te zien is. Jos Palm staat nu met museumdirecteur Wim Huppert voor de poort... Ja, ja, ja, ja, voor de poort in een regenachtig, druilerig Amsterdam. En we staan niet zomaar voor de poort. We staan hier op de ochtend waar het aanstond of dadelijk de, de klokken van de Krijtberg, de Jesuitenkerk, de klokken van de papagaai gaan luiden. Staan wij voor een heidensachtig, ja zeg het maar Wim, wat zien we hier precies? Het is een, een geschenk van de na, Grieken na, na, aan, aan de stad Troje. Dus we staan hier voor een, laten we zeggen, moderne replica van het Trojaans paard. Ja, het is, het is een eigen tijds Trojaans paard. Dat is het uh, midden in het hartje van Amsterdam. Dus je kunt je voorstellen dat dat al een hele klus op zich is. Uh, met een, uh, een, een kloppend hart, een kist waar uh, een geheim in zit. Zoals dat bij het paard van Troje in, in destijds ook was. En dat staat hier te wachten totdat we het binnenhalen. Want dat is natuurlijk het verhaal. De Trojanen die, die hadden grote discussies over wat ze met dat paard moesten doen. Moeten we het meteen in de brand steken. Uiteindelijk hebben ze besloten om het binnen te halen. Ze zagen het als een geschenk van de goden, hebben de stadspoorten afgebroken en haalden daarmee ja. natuurlijk een heleboel ellende ja, binnen. Dan is dit paard natuurlijk wat makkelijker binnen te halen, want het is van een soort stijgereizer uh, gemaakt. Je demonteert het zo even en haalt het als volgende binnen. Maar ja. goed, het is een, een eigen tijdsding. En het, het staat hier op de gracht. En wat nou zo aardig is, dat kistje, daar kan alleen Odysseus in. Hè? Daarmee win je het niet. Het is een heel klein kistje. Ajax zat er ook in. ja, ja. Allerlei Griekse hier helden zaten de drie, Hier kunnen er drie in, meer niet. Nou, dat, is, uh, dat zullen we zien. Maar goed, ze zitten, ze, ze zitten er nog in, hè? Dus ja, uh, goed. we weten het niet. Uh, we gaan verder. Uh, want jullie hebben niet alleen een Trojaans paard. Jullie hebben hier een hele tentoonstelling over Troje, Troje. En uh, we gaan nu op weg. We lopen de trappen van het Allard Pearson op. Nog altijd een gedenkwaardig uh, klassiek... Museum, zelf eigenlijk bijna een museum van binnen. 19e eeuw, vroeg 20e eeuw, vol met beelden. En we gaan op zoek. Wim, waar gaan we naar op zoek? Nou ja, eh, bij Troje denkt iedereen aan de paard, maar ook aan de schat van Priamus. Dat is de beroemde vondst eh, die Schliemann 1873 deed: eh, op zoek naar het mythische Troje. Eh, hij ging graven in een heuvel waar ontzettend veel eh, eh, archeologische dingen te vinden waren, muren was hij naar op zoek. Hij groef eigenlijk met 150 arbeiders drie jaar lang in die heuvel. En hij vond een schat. En die schat, die zien we hier. Ja, Wim, even, even nog terzijde. Ik heb ergens gelezen, maar misschien behoort dat ook tot de legendevorming... dat uh, zeg maar de, de nacht voordat hij die schat werkelijk ging opgraven... Uh, alle arbeiders vrij gaf om alleen dat ding uit te graven. Is dat nou flauwekul of is dat misschien ook wel een beetje waar? Nou, hij beschrijft zelf dat hij inderdaad in de middagpauze doorgroef en met zijn vrouw uh, die schat veiligstelde. Maar er zijn allerlei verhalen. En hij was zelf ook een, een mythisch figuur. Uh, ik denk dat hij die schat heeft moeten terugkopen van zijn arbeiders. Hij had 150 mensen daar rondlopen. Uh, uh, en uh, we weten dat hij continu... die deden, die deden vondsten en uh, die waren ook niet gek... Dus uh, dit is, is, uh, is dus, daar gevonden. Dus die schat is een beetje door de werkende klasse bij elkaar Uiteraard. Uiteraard. Ja, ja. Maar vertel eens, wat, wat zien we hier? D dit is, voor de duidelijkheid: dit is een replica. Hè? Ja, de originele zitten in, in, uh, in Moskou, in het Pushkin Museum. Die hebben de Russen in de Tweede Wereldoorlog meegenomen naar uh, Moskou, uit Berlijn. Uh, Sliman heeft het dus uh, het land uitgesmokkeld en uiteindelijk aan, uh, aan het museum daar geschonken. Wat wij hier zien. Uh, is de schat en die bestaat uit uh, een groot aantal zilveren voorwerpen. We moeten weten dat zilver in die tijd duurder was, kostbaarder was dan goud. We zien ook een heel boel goud. Uh, uh, dat goud, dat waren, dat waren sieraden uh, uh, waar hij zijn vrouw mee bekleedde en die liet hij op foto's zetten en daarmee uh, kwam het in de krant. Maar, en, wacht, en... wacht even, ja... hij zijn vrouw. Je <laughs> bedoelt Sliman uh, uh, uh, eh, gebruikte die sieraden om zijn vrouw wat mooier te maken. Want we zien zelfs een foto van mevrouw Schliemann... Zijn, met de, de schat van... van, van wie heeft het, dat, dat goudwerk... om wiens ho edele hoofd heeft dat goudwerk dan eerder gehangen? Nou ja, ten tijde uh, van Troje. Dat weten we niet. Uh, uh, maar het werd gedragen uiteraard. Het waren sieraden waar vrouwen mee rondliepen. Maar hier, hij laat het meteen zien. Uh, Sophia Schliemann, 40 jaar jonger als hemzelf... Een jonge mooie Griekse dame, die, die draagt het. En zo komt het in de krant. En daarmee is zijn, zijn faam gevestigd. Ja. ja, dat kon in die tijd nog, hè, zoiets? Nou ja, hij is natuurlijk toch een heel markant figuur geweest... die de archeologie, als, als wetenschap... want voordien geloofde niemand dat Troje bestond. Laten we wel wezen. Als stad, als plek waar je naar op zoek kon. En Schliemann, die, die, die doet dat als outsider. Hij was een geslaagd zakenman, hij had geld genoeg. Gaat graven... En uh, hij vindt een schat, alleen uh, aan het einde van zijn uh, leven... Uh, moet hij bekennen dat die schat duizend jaar te vroeg is. Dat ja. is een beetje de tragedie van, van hem. Die schat is uh, niet uit 1200 voor Christus, maar die is van 2500 voor Christus. Ja. Dat wist hij toen niet, dat maakt nu eigenlijk ook niet meer veel uit... want het, het, het draagt bij aan de mythe van Troje. Maar heeft het nog wel moeten beleven dat hij dat ontdekte... of dat anderen dat voor hem ontdekten? Dat werd uh, al, al heel snel duidelijk dat... Uh, zeker toen uh, Durpveld en ander archeoloog die hele stratigrafie van Troje ging, uh, ging uh, analyseren... kwamen ze erbij uit dat hij veel te diep in de lagen zat... en dat hij eigenlijk als het ware dwars door het Homerische Troje heen was gegraven. Dus eindelijk was het een beetje een gevaarlijke amateur, die Slimon? Nou ja, amateur... Uh, en, en doe de, het zelf de, was, Er was nog geen wetenschap. Hij heeft die wetenschap moeten uitvinden. En dat is zijn verdienste. Goed. Dus, Wim, we gaan uh, rustig teruglopen naar de zaal. Matthijs, uh, je hoort het al, uh, we praten over mythe, mythe en nog eens mythe. En uh, jij en wij gaan straks maar eens uitvissen wat wel en wat niet waar is. En hoe het precies zit. Ja, we gaan er proberen wat werkelijkheid aan toe te voegen. We gaan het natuurlijk ook nog uitgebreid over Sliman hebben. Terwijl Jos naar ons onderweg is, ga ik nog even zeggen waar we het verder over gaan hebben vandaag. In de tweede uur blikken we vooruit op de nthv Verpio-serie over de Gouden Eeuw, die vanavond om tien over zes op Nederland 3 van start gaat. We doen dat met Hans Goedkoop en historicus Kees Sandvliet. En u hoort deel 1 van onze serie, de 13 grootste Gouden Eeuwers, een illustre lijst samengesteld door Luc Panhuizen. Hij begint vandaag met de 13e plaats en zo zal hij de komende weken toewerken naar de grootste Gouden Eeuwer. En wie dat naar zijn idee is, horen we over 13 weken pas. Dan. In het spoor terug het eerste deel van de documentaire over de Jaren. een periode in de Italiaanse geschiedenis van extreem geweld... zowel van links als van rechts, die deze week 43 jaar geleden begon... met een aanslag op de Banca Nationale dell'Agricoltura. Dat in het tweede uur. Het eerste uur is helemaal gewijd aan Trooi... het verhaal van Achilles en de woede van de goden. De oorsprongsmythe van de westerse beschaving. We praten erover met Gunai Uslu... Gerard Boter en Gertje van Wijngaarden, die ik zo allemaal nader aan u ga voorstellen. Nelleke Noordervliet leest haar column. Mailt u ons op ovt.vpro.nl. Maar eerst, zoals u dat van ons gewend bent, even een bericht uit het nieuws van afgelopen week. En daarvoor blijven we in Turkije. De NAVO heeft ingestemd met de plaatsing van Patriot-raketten bij de Turk-Syrische grens. De NAVO komt daarmee tegemoet aan een verzoek van Turkije om hulp bij de versterking van die grens. De Patriots moeten naar Turkije worden overgebracht vanuit de VS, Duitsland en ook Nederland. Dat zijn de enige NAVO-landen die het afweersysteem in huis hebben. Ja, u hoorde een fragment uit het nieuws van afgelopen week. Nederland gaat Patriots sturen naar Turkije om het land te beschermen tegen aanvallen van verdwaalde raketten uit buurland Syrië. Patriots zijn verdedigingsvoertuigen die raketten uit de lucht schieten voordat ze neerkomen op het doel dat de vijand op het oog heeft. We praten over de plaatsing met Kees Hooman van het klingendaal Instituut. Goedemorgen. Ja, Ik moest direct denken aan de eerste Golfoorlog. Toen hadden we toch ook Patriots naar Turkije gestuurd? Ja, dat was in Israël toen. En uh, toen is er één raket afgevuurd door een systeemvouw. Dus uh, daar was niet echt sprake van een groot uh, succes. Maar inmiddels is uh, ja, de Patriot helemaal uh, gemoderniseerd. En beschikt uh, Nederland als een van de weinige landen over de PAC-3. Dat is een uh, raket die geen lading heeft. Maar die door zijn uh, grote gewicht uh, ja, een een vijandelijke raket door een enorme zware botsing kan verdedigen. Uh, even, even terug naar dat incident waar u toen waar u het over had. Want dit is dit was eerste golfvorig 1991, geloof ik, hè? Ja. Wat, ja, wat, bot, wat ja. gebeurde? Want u dat die nou, Door een door, door, antwoord... te, door technisch uh, mankement is er een raket uh, uh, heet het gelanceerd die eigenlijk niet gelanceerd had uh, moeten worden. Toen was er dus sprake van een uh, ja. Een technisch falen, maar dat was ook laten we zeggen, in de beginperiode van de Petrius, hoor. Want uh, inmiddels wat ik al zei is hij helemaal aangepast aan nieuwe technologische ontwikkelingen. En is hij veel trefzekerder geworden. En, en dat ding dat in de tijd afging, heeft dat nog een doel getroffen? Uh, voor zover ik weet niet, nee. Gewoon dat in het zand neergeproft. Ja. Want, want zo'n raket is natuurlijk erg duur. Dus laten zien is natuurlijk mooi, opstellen. Maar afschieten is een stuk minder populair, neem ik aan. Nou ja, er moet natuurlijk wel een vijandelijke raket aankomen, wil die gelanceerd worden. En ja, ik denk dat de plaatsing van Patriot-raketten van de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland in Turkije... vooral een politiek symbolisch gebaar is naar de Turken die dus gevraagd hebben om die Patriot-raketten op het grondgebied te plaatsen. Er is sprake ja, gewoon van een artikel 51-situatie van het handvest. Dat wil zeggen dat de Turken op basis van zelfverdediging hebben gevraagd of er Patriot-raketten dus... Op Turks grondgebied kunnen worden gestationeerd. Want als u zegt dat het nu vooral een symbolisch uh, gebaar is, wil dat zeggen dat, uh, dat het verschilt van die eerste keer? En was het toen ook symbolisch? Of hoe kijk nou, u daarop? Nee, terug? Toen was, er dus, toen was er duidelijk sprake van een N-situatie, want er zijn er dus ook daadwerkelijk raketten zijn er op uh, Israëlisch grondgebied uh, geland. In de, de brief die Timmermans en Hennis aan de Kamer hebben gestuurd, uh, wijzen zij onder meer op uh, het feit dat er ja, aan. Wijzingen zijn dat misschien, het wordt althans niet uitgesloten, balistische eh, raketten met een chemische kop door eh, Syrië zouden kunnen worden gelanceerd. Ik acht dat eh, nou uiterst onwaarschijnlijk, want eh, dan roept Assad natuurlijk een enorm onheil over zich af wanneer hij dat zou gaan doen. Ja, is het nou zo dat, want Nederland weet nu, uh, uh, we, we, we hebben daar eerder gestaan, gaan we op dezelfde plek staan als in de tijd? Ook in 2003 uh, hebben we daar gestaan. Oh. Uh, toen was er dus, uh, de, uh, Irak was toen, uh, de ja. potentiële dreiging. Maar toen is er dus uh, geen inzet uh, geweest. Want uh, er zijn geen politie-raketten politie vanuit uh, Irak uh, op nee. het grondgebied uh, weggekomen. En uh, uh, uh, op het moment dat wij inderdaad die dingen moeten afschieten... Um, uh, uh, wie, be wie betaalt dan het verlies van zo'n Patriot? Hoe ging dat in de tijd en hoe, ging dat, hoe gaat het nu? Nou, in de brief aan de Kamer uh, zeggen de beide bewindslieden dat uh, de 42 miljoen die in ieder geval laten zeggen de stationering uh, gaat uh, kosten, dat die uh, te lasten komen van de homogene groep internationale samenwerking. Dat is dus een uh, bepaalde post uh, op de Nederlandse overheidsbudget waar uh, crisisbeheersoperaties uh, eventueel uit bekostigd kunnen worden. En daar is dus, uh, althans volgens de brief naar de Kamer, sprake van 42 miljoen wordt dus door Nederland uh, betaald. waren eerst. Geruchten, maar die heb ik dus uh, niet meer gehoord dat de Turken uh, de, dit zouden vergoeden. Maar hier is dus duidelijk sprake dat wij dus het uh, zelf gaan betalen. Oké, okay, Kees Hooman van het Klingendaal Instituut. Hartelijk bedankt voor uh, deze toelichting. Graag gedaan. Ja, terug naar het hoofdonderwerp van het eerste uur: Troje. Ik zal Gerard Boter, Gunay Uslu en Gertjan van Wijga de nader aan u voorstellen. Gerard Boter is hoogleraar Grieks aan de VU. En zodoende diep ingevoerd in de Ilias, het verhaal van Homerus, waar de hele geschiedenis van de strijd om Troje in staat, met uitzondering van het paard overigens... maar daar komen we vast nog op. Hij kan ons de mythe nog eens uit de doeken doen. Het verhaal dat begon met een schoonheidswedstrijd... en eindigde met een verwoeste stad. Dan Getjan van Wijgaarden is archeoloog aan de UvA. Kenner van de mannen die zich in de 19e eeuw... zoals u hoorde de naam Schliemann al... van die mannen die zich hebben gestort op de plek... waar Troje hoogstwaarschijnlijk gelegen heeft. Gedreven lieden met een levendige fantasie zoals natuurlijk Harry Sliman, hij kan ons zeggen... hoe er naar de mythe is gegraven in de loop van de tijd... en hoe die er zelf ook naar gaat graven. En histor, cultuurhistorica, kunajusloes, neem me niet kwalijk. Die onderzoek doet ook van, aan de UvA overigens... die onderzoek doet naar de Osmaanse, dat wil zeggen... Turkse kijk op Troje En de manier waarop de mythe voortleeft... niet alleen in Turkije waar Troje ligt... maar ook hier bij ons tot op de dag van vandaag. Gerard Borten, ik zou graag bij u beginnen... Uh, gelijk maar de grote vraag. Het verhaal van de Homerus over Troje kan je omschrijven als het nationale verhaal van de Griekse beschaving. De oorsprongsmythe van de Romeinse beschaving. Het verhaal over de relatie tussen goden en mensen... en tussen oost en west. Ik hoop dat je het daarmee eens bent, zo'n beetje. En, uh, ja. Kan je even uitleggen hoezo? In een paar woorden, ja. ja. ja het begon met een bruiloft. En wat je van een bruiloft niet wilt, dat is ruzie. Dus je nodigt dan niet de godin van de ruzie uit. En dat deden Peluiz en Thetis ook niet. Die godine van de ruzie kwam toch... Kwaad gooide een gouden appel op tafel. En drie godinnen gingen ruzie maken voor wie die gouden appel bestemd was. Hera, Athene en Afrodite. Een scheidsrechter werd uitgekozen. Het was een prins uit Troje, Parijs. Maar het is zo grappig, want ze, ze kiezen dus een sterveling uit... om te, uit te ja. maken wie de mooiste godin is. Ja, ja, ja want de goden wilden woed... hun vingers niet branden. Eraan. Dan zouden ze eeuwig ruzie hebben. Die wordt het onderling nooit eens. Nee, inderdaad. die wordt het nooit eens. Het de oppergod, had wel kunnen zeggen... ik vind die de mooiste, maar had hij de andere twee tegen zich gehad. Ja. Dus vandaar een onpartijdige sterveling. Achteren. En die werd uh, verlokt door Afrodite. Die beloofde hem dat hij mocht trouwen met de mooiste vrouwen op aarde. Dus daar koos hij voor. Probleem, die vrouw die was al getrouwd. Helena, met Menelaos, de koning van Sparta. En toen had je het, uh, ja, de problemen. Dus met hulp van Afrodite ontvoerde Paris deze beeldschone Helena naar Troje. En alle Grieken waren toen verplicht om erachteraan te gaan. Want ze hadden allemaal geprobeerd met Helena te trouwen. Ze hadden afgesproken van tevoren. Degene die uiteindelijk de gelukkige wordt. Als die ooit problemen krijgt met zijn huwelijk... dan beloven we nu van tevoren dat we allemaal te hulp zullen stellen. Dus die eet, daar moesten ze zich aan houden. En met duizend schepen voeren ze naar Troje. En uh, de rest is geschiedenis. Maar um, uh, de oorsprongsmythe van de Romeinen... het nationale verhaal van de Grieken. Dan zitten we weer een hele tijd verder... want die oorlog, uh, zoals je weet, duurt tien jaar, het houten paard... Is al even kort genoemd, Troje werd ingenomen. En bij de inname van Troje er werden de Trojanen of afgeslacht of ze vluchtten van door. En een van de Trojanen, Eneas, ja. die vluchtte met zijn vader op zijn schouders en zijn zoontje aan zijn arm. En zijn vrouw kreeg hij niet mee, die is omgekomen in de vlammen bij de brand van Troje. Vluchtte hij op bevel van de goden naar het westen om daar een nieuw Troje te stichten. En daar heeft Vergilius, Romeinse dichter... Precies, dat we zijn wel niet meer bij Homer. Nee, nee dat zijn wel weer duizend jaar... Nou ja, vele honderden jaren verder. Maar mijn vraag, mijn vraag is eigenlijk, als je het zegt... dat is een nationale verhaal van de Grieken... een soort, zeg maar, tachtigjarige oorlog van de Grieken... waar, waar ze ook aan, hun identiteit aan ontleenden. Hoezo? Wat, wat, wat is er dan aan het verhaal van Troje? wat voor die Grieken zo belangrijk was? Iedereen had meegegaan, om te beginnen. Ik zei al... al het was voor het eerst dat de Grieken iets samen deden. Ja, noodgedwongen weliswaar. En ze probeerden er onderuit te komen. Odysseus probeerde als het ware S5 te krijgen afgekeurd worden van militaire dienst, maar daar trapte ze niet in. Hij moest en hij zou mee, dus alle Grieken waren erbij betrokken. Dat maakt er één groot nationaal gegeven van. En dat werd in de beeldvorming, ik noemde al de term beeldvorming... en daar gaat het straks ook over met beeldvorming in latere tijden... God voor de Grieken ook. Het werd echt gezien als een conflict tussen het Westen, Griekenland, en het Oosten. En naderhand werd dat dan gegoten in de ideologie van Griekenland tegen de Persen de Persische Oorlog aan het begin van de vijfde eeuw voor Christus. Dus het, het was voor de Grieken een, een, een nationaal verhaal... Van, wij zijn Grieken, want kijk maar naar de Ilias. Het is, een, het is een, een, zeg maar een leerstuk waaruit je kan opmaken... hoe goden en mensen met elkaar uh, overweg gaan. En het is een, een, een uitleg over de verhouding tussen oost en west. Dus ja. je had in feite alle grote problemen die de Grieken hadden... in zijn. één verhaal samengebald. Ja. En is dat dan... Nou, dat, dat is dus voor de Grieken heel erg belangrijk. Ik kan je voorstellen dat dat hun nationale verhaal is. Maar waarom lopen de Romeinen daar dan mee weg? Want op het moment dat de Romeinen er ook mee weg gaan lopen... dan, dan, ja, dan wordt het steeds groter. En op een gegeven moment wordt het van, een, van een iets, iets regionaals belangrijks, Wordt het iets voor heel West-Europa belangrijk. Hoe, wat is de aantrekkingskracht van dat verhaal... dat het ook voor, uh, naar, naar Rome ging? Ja, de, uh... In de tijd dat Virgilius zijn werk schreef, dus de Aeneis, waar Eneas de hoofdpersoon is... was Griekenland al lang een onderdeel van het Romeinse Rijk. Dat zit hij dan in de eerste eeuw voor Christus. Dus zelfstandig was Griekenland niet meer. De Romeinen beseften wel dat zij op cultureel gebied heel veel aan de Grieken te danken hadden. En dat, zegt Virgilius zelf ook, de Grieken superieur waren in het opzicht van de cultuur aan de Romeinen. Dus er is een tegenstelling. Politiek, militair, cultureel enzovoort... Wat nu Vergilis gedaan heeft, is een vroegere tegenstander van Griekenland... dus Aeneas gemaakt tot uh, de stamvader van het Romeinse volk. Dus aan de ene kant haakt hij aan bij een verhaal dat uh, van de Grieken stamt... de Ilias en de Odyssee en uh, wat er verder achteraan komt. Dus op die manier sluit hij cultureel aan bij Homerus en bij de Grieken als grote voorgangers. Aan de andere kant kan hij ook laten zien dat de Grieken tegenstanders waren van de Trojanen... en dat de Romeinen in die zin ook tegenover de Grieken bleven staan... Dus um, het wordt wel genoemd de, niet alleen het startpunt van de literatuur... of er zijn archeologen daar al gauw niet mee eens... want die wijzen dan bijvoorbeeld op Kiel of zo... maar een uh, groot consensus toch dat het aan het begin staat van de literatuur. Van de westerse literatuur. Dat het zeggen. aan het begin staat van de westerse beschaving... dat het in feite een oorsprongsmythe is geworden van de hele westerse geschiedenis. Ja. Zou je zo ver willen gaan? Oorsprongsmythe gaat misschien een beetje te ver... Het is niet zo dat de Grieken beweren dat uh, met uh, het verhaal van Troje de Griekse beschaving begint. Ze hebben ook uh, mythologische verhalen die voor de oorlog bij Troje spelen. Bijvoorbeeld de tocht van de Argonauten naar, mm -hmm. naar het Zwarte Zeegebied. Dat situeren ze één generatie voor Troje. Maar dat wat we net zagen iedereen echt meedeed maakt het wel tot wat u zei een nationale mythe. Um, Gertje van Weijgaarden hebben de, ik ben de archeoloog. Hebben de archeologen in de 1920e eeuw naar de stad gegraven... hebben ze dat spanningsveld van oost en west ook gevoeld? Want uh, Troje ligt... Want leg even uit, zeg even uit licht. Ja, Troje ligt in uh, noordwest-Turkije. Uh, uh, een aantal kilometer te zuiden van Çanakkale, de stad... bij de ingang van de Dardanellen, De Hellespons, zoals de Grieken die uh, noemden. En dat is dus een hele belangrijke doorvaar route van de Middellandse Zee naar de Zwarte Zee, de enige route. En uh, het ligt dus op een heel strategisch punt. Enerzijds dus tussen, uh, op, langs allerlei vaarroutes, maar anderzijds inderdaad op het schakelpunt van Europa en Azië, van de randen van de Griekse cultuur en de uh, culturen van het nabije oosten. Dus dat wil zeggen dat de plek van het schouwtoneel van het begin van de westerse geschiedenis ligt in het oosten? Of in het westen, op het schakelpunt, om het zo maar eens te zeggen. Kudai je moet erg om lachen. Waarom? Ja, dat zeggen de Turken natuurlijk. je iets Dat zegt men in Turkije natuurlijk. Dat alles uit Turkije komt en alle cultuur en alle beschavingen. Uh, uh, vandaar dat ik moest lachen om jouw opmerking. Dat sluit daar wel op aan. Ja, want uh, um, we hebben het er nu over het, het startpunt van de westerse geschiedenis. Maar in, in Turkije zien ze dat ook? Um, uh, is, Troje, is dat ook in het nationale verhaal verweven? Ja. Ja, het is uh, vooral met uh, de oprichting van de Turkse Republiek in 1923. Want uh, daarvoor is het het Osmaanse Rijk. Uh, uh, het, het Rijk valt uit één. En um, uh, daarna is men... Ja, gaan vechten met Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk... aan het hoofd van uh, het volk... Uh, voor een, um, uh, een nieuwe nationale, nieuwe natie eigenlijk. En in die um, opbouw van een nationale identiteit... heeft men in die tijd, in de jaren twintig. 30 een nieuwe Turkse geschiedenis geschreven. En in die nieuwe Turkse geschiedenis worden beschavi beschavingen uit Anatolië eigenlijk toegeëigend. En uh, uh, dat worden Proto-Turken. Ja, ja dus, dus die Trojanen waren gewoon Turken eigenlijk. Ja, dat Vanuit... wordt als een belangrijk het... onderdeel van de Turkse geschiedenis gezien. Maar, in, maar is dat ook zo? Wat... Of dat zo is? Ja, ja dat, wat zo is, is niet, eigenlijk niet zo belangrijk. Okay, wat men nee. ervan maakt, is altijd uh, daarom is Troje zo belangrijk. Of maar het, het nou waar of niet waar is, ja. Maar wat maar... bedoel je, is dat zo? Nou ja, dat de, de, de, de is ook een vraag aan de mensen aan tafel. Wie, wie woonde er eigenlijk in Troje? Wat waren dat eigenlijk voor types? Waren het niet gewoon Grieken of... Nou, Troje heeft een hele lange geschiedenis. Troje de, de, de, de stad die Schliemann opgroef, opgroef... die heeft meer dan 3000 jaar bewoningsgeschiedenis. Dus er wonen een heleboel verschillende mensen... In, uh, in, in Troje. En die hebben ook behoord tot een heleboel verschillende culturen. En het is heel duidelijk dat een aantal van die culturen. Uh, uh, aansloten bij wat er in het centrale Turkse gedeelte. Anatolië en het nabije oosten gebeurde. In andere perioden, en tegelijkertijd, sloot het uh, veel meer aan bij wat er in Griekenland gebeurde. En Troje wordt verlaten. in uh, ongeveer 900 voor Christus. En precies in de periode dat Homerus zijn gedichten componeert, ik mag geen schrijven zeggen, componeert... Uh, is Troje verlaten. En dan wordt er daarna een nieuwe stad gesticht. En dat is een Griekse stad. Een stad waar die, die ook Ilion genoemd wordt. En uh, op dat moment uh, hoort Troje heel duidelijk tot de uh, Griekse cultuurgebied. Uh, in periode ervoor weten we niet wat voor talen er gesproken worden, werden. Uh, maar behoort het tot ja, West-Turkije, waar dus een heleboel verschillende volkeren geleefde. Dus je wist niet dat op het moment dat de Grieken uh, f, uh, onder de muren stonden en ze begonnen te roepen of ze dat in überhaupt begrepen wat ze zeiden? Nou, in, het, uh, in de verhalen van Homerus begrijpen ze dat wel, want dat, ja. zijn, uh, dat, zijn, uh, dat, dat, dat zijn verhalen en daar spreken ze allemaal keurig, uh, keurig Grieks uh, in. Uh, de talen die daar gesproken werden tijdens de periode ervoor zijn niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk werd er een anatolische taal gesproken. Het is heel wel mogelijk dat er Lubisch gesproken werd. Dat is een, een, een, een anatolische taal uit de bronstijd uh, die in dat gebied gesproken werd. Daar zijn ook aanwijzingen voor. Maar dat is een hele andere taal dan Grieks inderdaad. Ja, maar ook geen Turks. Inderdaad. Ook geen Turks, Kijk. zeer zeker geen Turks. Um, uh, Ge Geert Boter... Um... Op het moment dat 750 voor Christus, hè? Dat, uh, dat Homerus. Uh, heeft, uh, even een kort vraagje. Bestond, best, heeft hij bestaan, Homerus? Ja, dat is een vraag waar al even lang over gestegeld wordt. Ja, wie Homerus was, of het wie ja. Ilias en ODC gemaakt heeft. In de oudheid tijd is die Ilias. schreef hij in de kracht van zijn leven. Dus tussen zijn 35ste en 50ste jaar. En de ODC, dat is wat rustiger van zijn toon. Het is het werk van zijn oude dag. Naar de hand uh, ging men zeggen. <kliek> Het kan ook best zijn dat er twee verschillende mensen zijn. Een, een student in Engeland schijnt ooit op een tentamen gezegd te hebben... dat de Ilias in Odyssee niet door Homerus geschreven zijn... maar door een andere dichter die ook Homerus heet. Dat geeft wel <lacht> aan hoe ingewikkeld die zaak ligt. En de Grieken zelf zeiden... ja, dus Homerus, dat was de naamgever van de Ilias in de Odyssey. Op het moment dat dat verhaal ontstaat... Uh, was er voor de Grieken een, een onderscheid tussen mythe en geschiedenis? Uh, op het moment dat het verhaal ontstaat kunnen we weinig over zeggen. Want ja, daar hebben we behalve Ilias en Odyssee geen teksten uit over. Maar wel in latere tijd, bijvoorbeeld de 5e eeuw... met geschiedschrijvers die wij als rationele geschiedschrijvers beschouwen. Herodotus Thucydides. en Thucydides. Die, grote de twee uit het uh, eind van de 5e eeuw... die beschouwen het puur als geschiedenis. Misschien niet tot in detail. Hè, dat houdt de paard of uh, ja. verschijningen van Goden is een andere zaak. Maar die oorlog bij Troje, Agamemnon... al die figuren, dat waren historische figuren. Ja. Voor de Grieken. Goed, goed, laten we even bij dat paard stilstaan. We hebben hier net buiten, stond ik, voor het, de, de moderne replica van het paard. Dat uh, is in de 19e eeuw en later zijn er prachtige replica's gemaakt. Maar voor zover ik het begrijp, is dat paard er helemaal nooit geweest. Dat is een mythe toch? Uh, dat kun je als mythe beschouwen? Ja, het was een stormram waarschijnlijk. Zou goed kunnen. Ja. En als het paard valt, wat valt er dan nog meer? Als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, ja, dat is een uiteindelijk heel subjectieve grens. Je kan zeggen, heeft Achilles gevochten met de rivier? Ja, dat is een lastig voor te stellen. Verscheen de Gaudin Athene in de vergadering... legde ze haar hand op de arm van Achilles toen hij Agamemnon te lijf wilde? Daarvan kan je aannemen, dat is mythe. Ik denk dat je niet veel verder kunt gaan dan zeggen... er is een conflict geweest tussen Oost en West... en dat zal ongeveer rond 1200 geweest zijn. Maar de details van die Ilias... ik denk dat wij dat het beste als eh, verdichting kunnen beschouwen. Maar is er iemand hier aan tafel die twijfelt aan het... Aan het, het dat er zoiets is geweest als een Trojaanse oorlog? Ja, ik twijfel, ik twijfel daar wel, uh, wel degelijk aan. Uh, niet, er zijn een heleboel Trojaanse oorlogen geweest. Uh, uit historische en archeologische bronnen blijkt... dat er uh, veelvuldig contacten waren in de periode van 1400 tot 1100 voor Christus... tussen Mycènes Griekenland en uh, het gebied van Troje. Daaruit blijkt dat, er, dat, dat die contacten vooral commercieel van aard waren. waren uitwisseling van handelsgoederen, uitwisseling van handwerks... Werkslieden. Dus over een veel langere periode dan uh, een, een, een enkelvoudige oorlog. Nou, Uit spijkerschifstabletten blijkt ook wel dat, uh, dat, dat er problemen waren. Dat er dus diverse oorlogen geweest zijn. En dat is veel meer een waarschijnlijkheid. Dat die historische gegevens gediend hebben als inspiratie voor iemand die veel later leefde. Voor zangers, barden die veel later leefden. Om een verhaal te componeren. Maar dat er een Eén grote Trojaanse oorlog met Helena, met Agamemnon, Menelaos en dat hele cyclus. Dat is een verdichting gebaseerd op een historische kern van waarheid die uh, veel complexer is dan dat ene verhaal. Koenay, hoe zit het met de historiciteit van Trooi in, in, in, Turk, in Turk, Turkse nou, Dat is niet leven. veel anders dan, uh, dan in het Westen natuurlijk. Maar je ziet ook bij, uh, um, als uh, uh, Sultan Mehmet II in 1453 Istanbul, Istanbul veroverd... is dat voor hem ook een uh, wraak op de Trojanen. Want de Grieks sprekende Byzantijnen, het oost romeinse Rijk... En uh, uh, hij verovert dat dus op de Grieks sprekende Byzantijnen. En dat betekent voor hem dat hij Troje heeft kunnen wreken. En een paar jaar later, in 1462, gaat hij ook naar Troje. Volgens zijn historicus, die heeft daar een, um, een mooie biografie van uh, geschreven... met wat hij allemaal heeft gedaan in zijn regeerperiode. En, uh, en zegt ook, ik heb ons Aziaten kunnen wreken. Dus de Trojanen waren Aziaten. En, uh, dus in die zin wordt dat ook toegeeigend. En het is nogmaals... Het is dan niet zo... Tuurlijk is het belangrijk of iets waar is of niet waar is. Maar het is heel belangrijk wat mensen ermee doen. Wat doen ze ermee? Daar wordt de politiek uh, gemaakt, uh, oorlog gevoerd. Um, en elke keer worden die Trojanen er naar boven gehaald. Uh, in, in het theater, in, in, in kunst, cultuur, op alle vlakken. Over het, uh, wat men er later mee is gaan doen... gaan we zo meteen verder praten. Maar <kijf> uh, het is nu tijd voor de column van Nelke Noordervliet. Lach Troje in de buurt van Cambridge en woonde Circe in Zirikzee. Iman Wilkens, een Nederlands econoom, denkt van wel. Waar Troje eens lag, heet het boek dat hij erover schreef. Kees Goekoop, ooit een geliefd burgemeester van Leiden... ging op zoek naar het Ithaca van Odysseus... en vond dat al even min waar de geleerden en de ons bekende topografie... het eiland van Odysseus situeerde... Ze zijn niet de enige die met de tekst van Homerus in de hand... en met een rijke verbeeldingskracht aan het interpreteren sloegen. Van het trooien dat Schliemann meende op te graven onder zes lagen stad... is ook niet vastkomen te staan dat we met het echte oude trooien van doen hebben... als het al heeft bestaan. Maar ergens in de oostelijke Middellandse zee... zal toch wel het verhaal zich hebben afgespeeld zoals dat in een wonderbaarlijke compilatie van orale vertellingen... door ene meneer Homerus een blinde Bart schijnt te zijn verzameld en gedicteerd. Niets is echter zeker. Nog het auteurschap, nog de realiteit van de mythen en zagen... die tezamen de Ilias en de Odyssee vormen. De zekere plaatsing door Wilkens aan de kusten van de Atlantische Oceaan en de Noordzee als de folklore van het oude volk, de Pelasgen... die vervolgens zichzelf en hun verhalen verhuisden... naar het aangenamere klimaat van de Middellandse Zee... vind ik wel een goede grap, maar toch ook te ontluisterend. Het is te dichtbij. Toen ik op het gymnasium kennis maakte met Homerus en zijn werk... daarvoor had ik nog nooit van zijn naam gehoord... ging er een onbekende, exotische wereld voor me open. Alles was vreemd en anders... Het alfabet, de taal, de tijd. En toch ging het over echte mensen onder een echte zon in een echte oorlog. Het werd ons deels gepresenteerd als legende, deels als geschiedenis. Het was feit en fictie tegelijk in een sprookjesachtige mengeling. En het was belangrijk. Anders zouden we er niet zoveel aandacht aan besteden. Die acht uur Grieks per week betekende iets. De verhalen hadden kennelijk betrekking op ons... Ik had er geen flauw idee van hoe mijn bestaan en mijn cultuur beïnvloed waren door die oude knakkers daar in dat zandige en hete Griekenland met van lakens geplooide jurken en naakte atletiek. Ik was tabula rasa. In de gladde was werden tekens gegrift die ik las maar niet snapte. Het beeld dat ik me in die jaren vormde van de klassieke en van de oudheid was zo beperkt als een potscherf met een halve tekening erop. Maar het was er. Die paar honderd verse Homerus die we vertaalden. Dat enkele verhaal van Herodotus. Dat ene stuk van Euripides. Het was zo incompleet als een fragment van een film, maar toch. Ik ken de eerste regels van boek 1 en boek 6 van de Odyssee... nog steeds uit mijn hoofd, in het Grieks. Een kunstje van niets, maar veelzeggend. Het geheime, het vreemde, het onvatbare... is van groot belang in het onderwijs. Niets prikkelt de ziel van een puber meer dan het onbegrijpelijke... dat er met grote vanzelfsprekendheid in wordt gegoten. Hangerig en verveeld zal hij vragen naar het nut. Hoog zal hij de wenkbrauwen optrekken om de onzin van al die oude meuk. Krachtig protest zal hij laten horen... als hij meer regels moet vertalen dan hij rechtvaardig vindt. Maar later zal hij de waarde onderkennen van die stoffige potscherf. Dat welluidende fragment... De eeuwige schoonheid van Hector's afscheid van Andromache. Odysseus' oude hond, die hem bij zijn terugkeer als enige herkent. Achilles, die treurt om de dood van zijn vriend Patroklos. Alles blijft. Melkje, die, eer, die eerste regels in het, uh, in het goed het Grieks op, graag. Ja, doe maar. Hoos van en tacata, de Polutlas Dios, Odusaus. Hoit nooit kaikamatoi, Areemos, Autoratene, waares vaya, cona, andron de Polinte. En wat heb je nou gezegd? Nou, dat hoe uh, Odysseus um, uh, op het eiland der Vejaken aankomt, uh, of vermand door slaap en vermoeidheid, Hup noi Kaikamatoi. Uh, maar de godin Athene, Beres, Vajakon... Ja, dat, dat, dat, daar komt hij bij de verjaarke aan, hè? Ja, klopt, klopt, uh, klopt, hè? Ik vind ja. het wel leuk. Je wordt dan weer een schoolmeisje... wat aan de meeste vraagt of je het goed ja, doet. Ja. Ja. Gerard die, die knikt een blisje, minzaam een acht uur Grieks per week. Zo. Lang ja. geleden. Ja. U luistert naar nou OVT-geschiedenis op de VPRO-radio. We spreken vandaag over Troje vanwege de grote Troje tentoonstelling in het Alapierson Museum in Amsterdam... We zijn ook in dat museum. Voor de kolom spraken we over de mythe van Troje, het verhaal van Homerus. Nu maken we een sprong naar de 19e eeuw. Want op deze tentoonstelling liggen allemaal overblijfselen van Troje, sommige in replica, sommige echt. Die zijn opgegraven. Dat is allemaal in de tweede helft van de 19e eeuw gebeurd. Of voor het Vooral na het verschijnen van de origin of species van Darwin. Gertjan van Wijkhard, kan je uitleggen wat Darwin hier nou mee te maken heeft? Oh, eh. Um... Nou, het is natuurlijk zo dat in de tweede helft van de 19e eeuw de geschiedenis veel groter wordt. Zodra je ervan uitgaat dat de aarde niet gecreëerd is in 4,500 voor Christus, is er ineens heel veel meer geschiedenis. Om je een idee te geven, voor die tijd, in de 18e eeuw nog, worden vuurstenenobjecten beschouwd als versteende bliksemschichten. Want er was geen geschiedenis die zo oud was dat die, uh, dat, die objecten daartoe konden behoren. En je ziet dus dat op allerlei manieren in die tweede helft van de 19e eeuw men op zoek gaat naar de periode voordat onze geschiedenis er was. En de Griekse tijd begot eigenlijk als het begin van de Westerse beschaving. Dat was in de 18e eeuw zo, zo ontstaan door allerlei denkers, werden dus Griekenland toegeëigend als het begin van de westerse burgerlijke samenleving. En je ziet dus dat mensen ook daarvoor gaan kijken. En een van de dingen die Schliemann doet is uh, tegen de mores van die tijd in... toen gedacht werd dat de verhalen van Homerus dichterlijke verzinsels waren. Hij zegt, daar zit een historische kern van waarheid in. En hij gebruikt archeologie om op zoek te gaan naar die waarheid. En hij geeft dus de Grieks geschiedenis een prehistorie, een voorgeschiedenis. Maar is het ook zo uh, dat het ermee te maken heeft... dat uh, Darwin alle oorsprongsmythes die we tot nu toe hadden gehad... Uh, op de kop had gezet? Ja. Want als, als genus het niet meer klopt, wat klopt er dan ja. nog wel? Doordat Darwin uh, en ook anderen trouwens dat hadden laten zien... Uh, lag het hele speelveld weer open. En was er dus heel veel ruimte om geschiedenis, prehistorie... aan de geschiedenis te geven. Man die we moeten noemen en die ook al genoemd is, Heinrich Schliemann. Past hij in die opgravingshekte van de 19e eeuw of is hij een geval apart? Nou, hij is wel een geval apart. Hij uh, uh, past enerzijds in die opgravingshekte. Hij realiseert zich op basis van andere opgravingen die er gedaan zijn... de kracht van de archeologie. En tot op dat moment bestudeerde je de Griekse geschiedenis... vooral door middel van teksten en was archeologie een soort bijzaak. En hij laat zien dat archeologie een eigen methodiek is, een eigen vak... Ja, ja. waarmee je dat zelf op kunt gaan. Wacht even. Schieman. Wat was dat voor een man? Was hij keurig opgeleid aan de academie? Had hij geleerd hoe dat moest opgraven? Of was het inderdaad een soort doe-het-zelfde... die je eigenlijk normaal gesproken nergens los mag laten? Ho, nou, leg het eens uit. Dat, Maak het... dat, maakt, dat maakt hem dus apart. Hij was, niet, uh, hij was niet opgeleid. Hij was de zoon van een predikant in Duitsland. En uh, die familie raakt verarmd. En dan gaat hij werken. Hij komt in Amsterdam terecht. Want uh, een aantal jaren hier in, uh, hier in Amsterdam. Vijf jaar. En hier ontdekt hij zijn talent voor handel. En, dan, uh, en talen. En dan gaat hij naar uh, Rusland toe en Amerika. En hij wordt rijk. En vervolgens, op het moment dat hij dus, ja, zo, zo, onder, zo rijk is dat hij kan doen wat hij wil... gaat hij zijn droom najagen, volgens zijn eigen zeggen. Datgene doen wat hij altijd al wilde. En dat is trooien opzoeken. Ja, nu koop je voetbalelftal en in die tijd ga je trooien opdragen. Precies, dat is ongeveer de... Uh, uh, hij uh, doet dat ook op geheel eigen wijze en hij heeft niet of nauwelijks archeologische training. Hij volgt colleges archeologie in Parijs en hij krijgt later een doctoraat aan de Universiteit van Rostock, maar het is heel een grote paradox dat Smerels beroemdste archeoloog helemaal geen archeoloog was. Kunai um... En mocht dat eindelijk zo. Ja, er is, is niemand die komt daar in, de, in Turkije, dat. maar dat is, dat is het Ottomaanse Rijk. Ja, met wie had Stiemann nou te maken? Ja, wat, wat en wie, er... met wie hadden de Osmanen nou te maken? Dat is natuurlijk heel interessant. We hebben, we hebben het steeds over de opgravingsgeschiedenis, Maar als je de briefwisselingen bekijkt... hoe dat eruit ziet... Ik... Uh, uh, als je vanuit Schliemann... Schliemann heeft natuurlijk ontzettend veel geschreven. Heel veel brieven, dagboeken. Als je, dus een Schliemann-archief uh, in Athene uh, en in Ankershaken... zijn er kopieën van in Duitsland. Ongelooflijk veel. Die man die, die schreef 10, 20 brieven op een dag. kreeg nog meer terug. En alles werd ook bewaard. Hij heeft maar een fantastisch die, archief. Aan Aan, aan diplomaten, aan, aan uh, museumdirecteuren... aan andere archeologen, aan zakenmensen... aan zijn vrienden in Nederland. En hij schreef ook in zes, zeven talen misschien nog meer... Wat ik in ieder geval heb kunnen ontcijferen aan het eigen talen. Ja, maar hoe kreeg hij het over elkaar om op dat plekje waar hij dacht dat het was. en nog, ja. nog buiten de vraag hoe hij op dat idee kwam. hoe kreeg hij het over elkaar om daar gewoon zijn gang te gaan? Want je zegt, nou, normale... die brieven die zijn heel belangrijk. Want daarin kun je volgen wat hij doet eigenlijk. Hè. Hij eh, enorm veel eh, diplomatie, veel eh, geld heeft hij natuurlijk ook. Dus ook heel belangrijk. En, eh, en hij, het is echt een lobbyist. Je ziet hoe die, hij. hij schrijft. Uh, hij, wat hij bijvoorbeeld doet is wel een, mooi, uh, een mooie brief. Dat hij dan. Um, uh, hij zegt van nou, uh, die, die Turken dat zijn een stelletje barbaren. die moeten dan. Uh, We moeten. He, die, die schatten die daar zijn en de de, de. Um, archeologische voorwerpen moeten daar weg. En dan zegt hij dan tegen de directeur van uh, in Londen... museum in Londen... jij krijgt... ondertussen zegt hij dat ook tegen Berlijn. Hij zegt allemaal eigenlijk... een beetje vergelijkbare informatie en beloftes... maakt hij uh, aan al die museumdirecteuren en, en, en uh, diplomaten. En ondertussen zegt hij best lelijke dingen over de Turken. En, en, maar dan krijg je een brief te zien van een groot vizier aan... Nou, nee, dat was niet eens een groot vizier. Dat was de, uh, een brief van de minister van Onderwijs. Een Osmaanse brief. In het Frans. Uh, een Osmaanse ambtenaar in het Frans. En die man is keurig in die brief. Dus het klopt helemaal niet wat hij zegt over die Osmaanse ambtenaren. En als je dan terug dus, uh, zo'n brief ook leest van een Osmaanse ambtenaar... dan ben je vrij toch wel geschokt dat zo'n man zo'n heel mooi, je bijna een gedicht schrijft aan Shimon. Je van, maar dat klopt helemaal niet, wat, wat hij aan informatie geeft. Dus als je alleen de bronnen van... Shimon heeft natuurlijk zijn eigen geschiedenis geschreven door die brieven... En, en als je alleen dat als uh, punt, als, als, als bron neemt, dan heb je natuurlijk echt een bepaald perspectief, neem je over. En dat zie je ook terug in. Um, hij doet in verschillende jaren uh, opgavingen. In, uh, tussen um, dit zijn eerste opgavingen 68, 1868, dan in 70. In 69 doet hij ook nog iets. En dan in uh, 73 gaat hij met, uh, met het gouden vandoor. Hè. Dan komt hij terug dat in 76. Het gaat over die brief. Ja. Die ik ben, en je moet wel beter een chronologie hebben om dat te kunnen begrijpen in 82 komt hij weer terug om opgavingen te doen als hij uh, uh, dan die daar die opgavingen doet daar is dan onrust op uh, in die regio en dan zegt hij van uh, um, uh, wil hij daar opgavingen doen dat zegt hij in zijn dagboek en iedereen neemt het ook over er is onrust dus ik heb 12 gendarmes aangevraagd voor mijn veiligheid nou alle onderzoeken nemen dat over. Want die man heeft dat geschreven, daar is communicatie over. En, maar op een gegeven moment denk je, van, ja, maar wat, daar moet er iets meer informatie over zijn. Dan ga je op zoek naar een Osmaans document. Er dus zijn vast twaalf gendarmes, dus er zal wel een briefwisseling zijn, ja. zijn geweest. En dan vind je de brief van de generaal, die Osmaanse generaal. En daar staat, voor de veiligheid van de site en dat die opgravingen... Dus dat, er, dat hij eigenlijk niet kan sjoemelen. Daarom krijgt hij twaalf gendarmes. Dus niet zozeer voor zijn eigen veiligheid. Om te voorkomen dat hij alles dat onder zijn ja. jas meeneemt. Maar als hij, hij schrijft dat natuurlijk niet ja. in zijn dagboek, ja. Maar wij maar, nemen dat maar, over. Maar, is, het, is het dus zo dat, dat in Turkije... die Osmaanse autoriteiten het eigenlijk wel prachtig vinden... dat daar gegraven wordt ja. als hij zich maar aan ja, de regels houdt, Maar waarom schrijven. doen ze het dan zelf niet? Waarom, waarom, hebben, waarom hebben de Osmanen dat? Want ik neem aan dat, dat zij hier de meeste ja, waren over dat gebied. Het is natuurlijk gebied. wel zo dat het, het Ottomaanse Rijk was tot de 19e eeuw gewoon een rijk... Dat, dat zich concentreerde op uh, uh, ja, gewoon een groot rijk. Die had geen behoefte in, naar, naar, naar uh, uh, Europese machten. Dus het, was ook helemaal, het keek ook niet naar Europa. In de nee. 19e eeuw kijkt het naar Europa. Ja, maar, maar, het heeft ho, wel ho, Oosterse tradities. Het kijkt niet naar Europa, betekent dat dan inclusief... dat het ook niet naar zijn eigen schatten kijkt, zoals Troo? Is dat ja, wat nee, je bedoelt te zeggen? Nee, nee, nee ik, ga, ik bedoel dat helemaal niet te zeggen. Okay. Wat ik bedoel te zeggen is dat rijk is... Uh, groot. Het heeft Oosterse waarden, het heeft de Gulgamusje. het heeft eh, oh, De goed, het heeft troje kennen ze ook. Dat zie je terug natuurlijk bij Me met Tweede, die daar naartoe gaat. Dat is niet voor niets, dat is de 15e eeuw. Um, maar je ziet ook vertalingen, um, Arabische vertalingen. Uh, want dat is natuurlijk ook een belangrijke taal in het Osmaanse Rijk. Er is wel aandacht, maar die archeologische opgravingsdrang... dat is wel een westers iets. Dat ja, is niet, dus eigenlijk dus wil, je, wil je wel zeggen, ze hebben daar niet zoveel belangstelling voor. Voor omdat... archeologie, maar niet ja. voor de verhalen. Maar dat zijn toch twee diverse dingen. Waar heb je het over? Archeologie is een moderne in de e eeuw is dat zo... Nou ja, ik kan Gert-Jan meer over vertellen. Maar de verhalen bestaan wel. Dat, zijn apart, dat is apart, Archeologie ja. en de verhalen. Gertje, er kwam even zo achteloos voorbij... Hè, dat, dat, dat Schliemann op een gegeven moment uh, schatten geroofd heeft... die hij gevonden zou hebben. Het, het, het is ook al eerder genoemd, Schliemann die gaat zijn gang. Hij gaat, begint gelijk te diep te graven. Wat ik me wel kan voorstellen, want als je denkt, uh, hij denkt natuurlijk... ik ga terug naar de basis, dus ik moet zo diep mogelijk. Um, uh, het trooien van... Um, het trooien van Homerus uh, ligt veel hoger dan dat. Maar hij vindt dus heel veel goud. En daarmee gaat hij het land... Wat is het verhaal eigenlijk? Nou, het verhaal is eigenlijk dat Sliemand inderdaad zijn gang kan gaan. Maar we moeten niet vergeten dat archeologie in die tijd... ook vanuit het Westen gezien veel minder gereguleerd was als nu. Dat het veel minder een discipline, veel minder geprofessionaliseerd was. Het, werd niet, het was niet zo dat je gecontroleerd werd... of je wel de juiste diploma's op zak had voordat je kon gaan werken. En inderdaad, zoals Gunay ook zegt, archeologie was ook in West-Europa... een beginnende, jonge discipline die nog zocht naar zijn eigen methodieken. Nou, daarin, in dat gat wat er dus is, stapt Schliemann ook. En uh, uh, die gebruikt dan opgravingsmethoden die ook voor zijn tijd niet helemaal goed waren. Hij valt eigenlijk verticaal met 150 man die heuvel aan... op een manier die nog het meest lijkt op een bestorming uh, van, van de Burg... om het zo maar eens, uh, eens te zeggen. Aan de andere kant valt wel op dat hij heel goed publiceert. Daar kunnen, kan mede moderne archeoloog nog een puntje aan zuigen. De kleinste potscherven, de kleinste uh, spinklosjes... worden tot uit een treuren op papier gesteld. Dus het was niet alleen maar slecht. Maar hij creëert zijn eigen mythe. En een van de dingen, die, aanvankelijk valt Troje nogal tegen voor Sliman. Want hij vindt vooral... Wat, wat, wat vind je als je een heuvel opgraaft... waar 3500 jaar lang gewoond is? Dat zijn vooral dingen, en die zien we ook hier op de tentoonstelling... Mensen hebben kaas gemaakt, mensen hebben metaal gesmolten... mensen hebben uh, textiel gemaakt... mensen hebben heel veel, enorm veel potten gebakken... en ook heel veel potten kapot gemaakt. En dat zijn geen mooie potten en men heeft heel veel gekookt. En dat spoorde dus aanvankelijk helemaal niet met die grote helden... en die grote verhalen die in de Ilias en de Olie zijn ervoor gekomen. Want als je probeert die Sliman te verplaatsen... wat denk je, wat, wat hoopt hij aan te treffen? Het graf van Hector of zo? Nou, uh, Sliman is eerder... Ook op Ithaca. En daar doet hij een kleine opgraving. vindt hij twee skeletten. En dat noemt hij direct Penelope en Odysseus. En hij was op zoek naar Homerus. Naar de mensen en de figuren die in uh, de Ilias en Odyssee voorkomen. En de rijkdom die daarbij hoort. En natuurlijk de schatten die daarbij hoort. De Troje wordt beschreven door Homerus als een hele rijke stad. En dat was ook datgene wat natuurlijk zichtbaar maakt. In die tijd had men geen interesse in hele moderne resten uit het uh, dagelijks leven. En... Dan wordt er dus uh, op een gegeven moment, op een, uh, vindt hij in 1873, die schat. Nou, daar zijn heel veel ver verhalen over uh, de ronde uh, gedaan. Het is zeer onwaarschijnlijk. Of hij beschrijft dat hij die uh, schat vindt in een kist buiten de poort. En dat dit de resten zouden zijn die koning Priamus uh, verborgen heeft... Uh, voor de plunderende Grieken. Nou, Wim Huppert zei het net al. Het is zeer onwaarschijnlijk dat die dingen bij elkaar uh, gevonden zijn. Maar... Uh, uh, ze zijn wel waarschijnlijk in de stad gevonden op meerdere plekken. En hij verzamelde en creëerde daarmee een schat. En daarmee kon hij, pri de, kon hij Priamos aantonen. En toonde hij de historiciteit aan van die, uh, van, van die Homerische verhalen. En daarmee met die, mee werd hij wereldberoemd. Ja. Bingo. Dit is het moment eigenlijk. Dit is het moment. Want het verhaal is waar. Het verhaal Toch? is waar. En dan ontstaat de mythe waar we eeuwenlang op doortingen. Ja, zelfs terwijl dus blijkt, zoals Wim Hupperts ook al zei... dat die schat al veel, veel ouder was. Uh, uh, uh, word, gaat die schat, gaat een eigen leven leiden. Er zit een beker in en die beker zitten uh, twee oren aan. En die vergelijkt hij met de Depas Amphicypelon die ook in de Ilias en de Odyssee wordt beschreven. En daarmee weet hij die connectie te maken. Achteraf blijkt dus dat die schat minimaal 1200 jaar ouder was... dan de Homerische teksten geweest kunnen zijn... Uh, maar de connectie is gemaakt en zal vanaf dat moment blijven. Dat is dus de schat die hier in Replica uh, te zien is. Hoe, hoe hebben de... Je kan je voorstellen dat als dat gebeurd is... dat de Osmaanse autoriteiten zeggen... Uh, de, het is uh, gevonden, die schat, en die schat is meegenomen het land uit. Je kan je voorstellen dat de Osmaanse autoriteiten dan zeggen van... zo is het wel mooi geweest, kunai. Maar zo is het niet. Hij kan weer terugkomen. Ja, hij kan zeker terugkomen. Hij... Uh... Uh, hij gaat er met, uh, met de schat vandoor. Uh, er wordt een rechtszaak aangespannen. Um, in Athene. Dat duurt een jaar. Dat kost uh, uh, nou, heel veel geld. Hè? En je ziet ook in de briefwisselingen... Uh, in die Osmaanse briefwisselingen... dat men geen geld heeft. En men stopt na een jaar... En uh, uh, er, wordt, er komt er een overeenkomst van 50.000 francs. En dat wordt geïnvesteerd in, het, uh, in een nieuw uh, uh, gebouw voor het archeologisch museum. Men is, in die zin kom ik er wel even op terug... Ar op archeologie was men wel natuurlijk onder, onder de, uh, is men wel heel erg westers georiënteerd. Want um, je ziet natuurlijk in die periode dat... Uh, archeologie komt op en het wordt een stevige de identiteitsvorming. En het gebruik van de oudheid in de identiteitsvorming. En nationale, met het nationalisme ook. Dat is natuurlijk wel... Het archeologie is daar heel belangrijk bij uh, voor. Daar, in die zin wordt het op een westerse manier wel heel erg onderdeel gemaakt... van de Turkse-Osmaanse cultuur. Um, nog even terug. Ze zijn boos. Dat wel. Hè? Ze zijn boos, want uh, hij is met uh, de mooie voorwerpen... de vandoor, dat zie je terug in de briefwisselingen... in de publieke opinie, in kranten. Uh, um, en je ziet wel dat hij... Uh, hij, hij is, uh, Schliemann is eventjes uh, rustig en daarna wil hij eigenlijk weer verder. En dan... Uh, uh, da daarna wil hij uh, weer verder opgavingen doen. Dat, wilde, dat willen de Osmanen niet. Uh, maar je ziet in de briefwisselingen de, de druk: Amerikaanse diplomatie, uh, Duitsland is vrij machtig, het Osmaanse Rijk brokkelt af. De, uh, het, is, het eigenlijk heeft geen geld, het valt uit elkaar. Uh, iedereen, alle woor, of provincies die worden onafhankelijk. Je ziet gewoon dat men. Eigenlijk niet zoveel kan in die tijd. Ze hebben niet zoveel te willen. Dat, is, dat zie je terug. En de wil is er, de cultuur is er, maar de kracht, de macht is er niet. En uh, uh, hij komt in 76 terug gaat probeert opgravingen doen met een vergunning, maar hij, wordt, hij krijgt de plaatselijke autoriteiten, laten hem dat niet toe. Dus hij wordt weer. Ik bedoel, officieel mag hij het steeds, maar het wordt hem wel heel moeilijk het gemaakt. Het wordt hem heel moeilijk gemaakt. Ja. Nou, um, we moeten alweer gaan afronden. Uh, Gertjan van Wijhaarden, jij mag binnenkort in Troje gaan, uh, gaan graven. Is het nou zo dat het, uh, dat het eigenlijk nog iets van die magie wel heeft? En op het moment dat jij daar gaat graven, dat je denkt. Ook al is het de meest onderzochte plaats uh, archeologisch ter Aarde. Ik hoop toch, kan je toch iets van Sliemans hoop wel voorstellen, toch? Ja, je zit daar nou wel te glimmen. Je wil Hector toch ook vinden? Nou, even voorzichtig. Wij zijn uh, uitgenodigd door de huidige opgavingsleider uh, Rustem Aslam... van uh, de Universiteit van Tjernakkele... om in de toekomst te gaan participeren. En deze komende zomer zullen er als studenten van de Universiteit van Amsterdam deelnemen. En hopelijk leidt dat tot een groter project... waarin... Uh, uh, waarin uh, de Universiteit van Amsterdam aan die opgraving zal deelnemen. Wat hopen we dan te vinden? Aan de ene kant, de heuvel is al voor twee derden weggegraven. Aan de andere kant ontbreken we nog een heleboel gegevens. En dat is zijn bijvoorbeeld de grafvelden van, uh, uit die tijd. Die uh, kennen we ook nog steeds niet. En het zou ook heel mooi zijn onderzoek te doen naar de oude archeologie. Dus dus op te graven wat Sliman heeft opgegraven. Ja. Mag ik nog iets zeggen over het paard? Ja. Heel kort. Want dat zijn we allemaal vergeten natuurlijk. Het paard stond hier in 1996 weer. Namelijk voor de arena. En daar zaten de godenzonen in. Piet Keizer, Johan Cruijff, Saakje Zwart, enzovoort. Ja, wij, uh, dit, is een, uh, uh, dit was het uur uh, over trooien. Ik, uh, ik kan mensen aanraden om uh, naar het Allard Pierson Museum te komen in Amsterdam. Want daar is het allemaal te zien. Hartelijk bedankt voor jullie bijdrage vanmorgen. Dankjewel. Ja, wij zijn het. Uh, volgende uur zijn we terug met een uh, verhaal over de Gouden Eeuw en de Gouden Eeuw uh, dat is de serie, delige serie die vanavond van start gaat op uh, Nederland 3. Uh, en wij hebben ook nog een sport terug over de lode jaren in Italië. Heel graag. Gezegd. Zometeen opent Govert van Brakel weer de deuren van de Pesttribune.